Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Tot nu toe is 5000 keer aangifte gedaan tegen Geert Wilders... naar aanleiding van de uitspraken over minder Marokkanen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Naast deze aangifte kwamen er via de website van de politie... ook meer dan 15.000 meldingen binnen van discriminatie. Het Openbaar Ministerie bestudeert de aangifte... en de uitlatingen van de politie, politicus. Of hij zal worden vervolgd is nog niet te zeggen. Al dus het OM... Utrecht Centraal ligt deze zomer gedeeltelijk plat. Spoorbeheerder ProRail werkt dan aan het drukste spoorwegknooppunt van Nederland... en vervangt onder meer 130 wissels en veel bovenleidingen. De grootste overlast wordt verwacht van 9 tot 17 augustus. Dan wordt er aan één stuk door gewerkt. Tijdens de werkzaamheden rijden er minder intercities. Op de korte afstanden worden sprinters vervangen door bussen. Supermarkten doen op zondag goede zaken. Vorig jaar zetten ze 900 miljoen euro om, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GFK. In de grote steden doen meer mensen op zondag boodschappen dan daarbuiten. Het zijn ook vooral jongeren die dan de supermarkt binnengaan. De totale omzet van supermarkten is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gedaald. Dat ligt volgens GFK aan de paasdagen die dit jaar pas in het tweede kwartaal vallen. De Verenigde Staten zijn geïrriteerd over de voordracht door Iran van een nieuwe ambassadeur bij de VN. De diplomaat deed in 1979 mee met de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Teheran... en de gijzeling van 52 Amerikanen. Die gijzeling duurde 14 maanden... De voordracht komt op een moment dat het juist wat beter lijkt te gaan tussen Iran en de VS. Of Amerika de diplomaat, als hij wordt benoemd, een visum zal weigeren, is niet duidelijk. Zowel republikeinse als democratische Congresleden hebben dat wel gevraagd. Het weer: geregeld zon, ook wolkenvelden. Het misschien vanavond een bui. Het wordt 16 tot 23 graden. Morgen zonnig met af en toe een bui. Dit was het NOS. van de ANWB.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 Ik heb ze een keer gehad met een uh, grote Big Band. Uh, ik vond het wel te gek. Ik, denk, ik laat het jullie gewoon eens helemaal horen. Even onderbroken door het nieuws, natuurlijk. Hij nou, duurt nog drie minuten, geloof Als je er meer van wil horen, dan uh, moet je gewoon uh, lekker even die cd opzoeken. Dat is A Hot Night in Paris, heet hij Van de Phil Collins Big Band. Ja, het swingt dus een trein, hoor. Stel voor die figuren zoals George Duke erbij en zo. Ja, dat wil wel. Maar goed, we gaan zo naar het, uh, de vrijwilligersvacature van de week. Dus... Uh, Even een plaatje en dan. gaat uh, het allemaal gebeuren. Phil Collins dus. En uh, pick up the pieces. En ik denk, ik laat u nog even een stuk huren. Ja, het hele stuk dat duurt gewoon uh, 12 minuten. Uh, heb ik die al nu gehad? Ja, die heb ik ook al gehad. Nou ja, maakt mij het uit. Here, how my heart beats. Nieuwe serie van Jacqueline Govaat. Through the shadows. When the sun squeezed. Through my No, no. nummer van deze heerlijke cd van Jacqueline Govaarts. Het heet Hear How My Heart Beats Voor het nieuws draaiden we al sweet friends. Uh, the American Authors. Dat gaan we nog doen. En, uh, want we hebben nog geen verbinding. We hebben nog geen verbinding met uh, Fiep, Vip. Maar dat komt goed. Maak je geen zorgen. Dus we draaien nog even Best Day of My Life. We komen er dan hoor. Dit is Coldplay Magic. Na deze plaat hoop ik. Tot zo. Met eh, VIP en dan zetten we Coldplay gewoon even stil. Dat, dat is geen probleem. Die hoort u dan straks wel weer. Want uh, ja. We moeten natuurlijk wel even doorgaan, natuurlijk. Hè? Dat eh, moet allemaal. Goed, dus we gaan nu eventjes naar. We gaan nu dus naar de vrijwilligersvacature van de week. Dat wou ik even zeggen. Hoop ik.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 Ff. Is dat nog allemaal weer. Hallo Hella, daar zijn we dan. Goedemorgen. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag is het hoor. Ja. Middag inmiddels. Oh ja, ja, middag. Ach, ik loop achter. <lacht> Hallo. Hallo. Nou, fijn dat, uh, dat uh, we je weer uh, aan de telefoon hebben. Ja, goed dat jullie er weer zijn. Ja, lekker. De, deze week hebben we een uh, vrijwilligersfunctie voor het uh, Zandvoortse Museum. Ja. Uh, het Zandvoortse Museum vraagt een gastvrouw of een gastheer. In de museumwinkel. Waar uh, men de entreekaartjes verkoopt. En af en toe een rondleiding wil geven in het museum. En um, ze zijn op zoek naar iemand die, die een echte doener is. Die enthousiast is. Die het leuk vindt en, en goed met mensen kan omgaan. En die de mensen gastvrij in het museum uh, willen onthalen. En die natuurlijk affiniteit heeft met oud en nieuw Zandvoort. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. en uh, het, het, het Zandvoortse museum uh, is natuurlijk een beetje veranderd. Maar ja, dus ze hebben tentoonstellingen. Ze hebben, uh, elke eerste woensdag van de maand heeft de recreator daar een poppentheater. Uh, ze hebben een museumpodium met verschillende voorstellingen. Ze hebben lezingen, workshops, uh, exposities. Uh, ze doen ontzettend veel uh, leuke dingen en verschillende dingen voor, voor heel Zandvoort. Ja, en uh, ja, uiteraard... Uh... Neem ik aan dat dat iemand moet zijn met een m, toch wel een redelijke affiniteit met, met kunst in het algemeen? Uh, dat weet ik niet, eigenlijk. Als je dan affiniteiten met mensen en met zand voert, dan, dan, uh, dan, dan, dan is dat misschien al genoeg. Dat staat er niet bij. Het, het, de advertentie is uitgezet door Hilly Jansen. Mm -hmm. En uh, zij heeft het er niet specifiek uh, bij, bij, bij gevraagd. En ze doen best heel veel: hè? poppentheater, ze doen workshops. Uh, snap je? Je hoeft. Ja. Je, ja, maar ja, goed. Uh, aangezien je net uh, zei dat ze ook rondleidingen moeten uh, of gaan verzorgen. Ja, dat, dat zou leuk zijn. Ja, dus ja, dan is het wel aardig als je iets kan vertellen over wat er al zo ja. te zien is. Nou ja, oud en nieuw Zandvoort We hebben het veel over oud Zandvoort ook, hè? Uiteraard. Dus wel iemand. Er uh, ja. moet wel iemand zijn, neem ik aan, die een beetje kennis heeft van de gang van zaken in, uh, kan ik in leren. het oude Zandvoort. Kan ik dat leren. Is, waar, dat is waar. Maar laat iemand gewoon die al enigszins gauw geïnteresseerd is in mensen en, en in Zandvoort uh, met Hilli Jansen contact opnemen en dan nou komen ze er vast wel uit. Oké. Okay. Uh, daar ga ik direct van uit. Ja. Ja, het is h.jansen uh, h h at zandvoort.nl is haar e-mailadres en het is terug te vinden op Flip op Zandvoort bij uh, Sector Cultuur. Oké. Okay. Prima. Ja? Nou, ja. we gaan uh, het Leuk. weer even vertellen. Ja. Dus uh, de, u kunt reageren via h.jansenapenstaartjezandvoort.nl. Uh, ja. ja. Geen familie trouwens. En uh, verder natuurlijk via de website van VIP. Ja. Uiteraard. Nou, hartstikke mooi. Leuk. Leuke nou, okay. facturen. Ja. Geniet, ja, zeker, lijkt me ook een... Ja, een hele erg leuk, want het museum is vreselijk leuk geworden. Ik ben er nog niet geweest, maar ik heb gehoord dat het ontzettend leuk geworden is. Ja, ja. Nou ja de... is Is er ook site hoor. Mensen kunnen ook even op de site kijken van het ja. museum. Dat is zandvoortmuseum.nl uh, uh, uh, Maar het, is ook echt, het, ziet er echt, um, het ziet er echt leuk uit, vind ik. De, site, de website ook van het museum. Oké, okay. nou. We zijn er weer blij mee. We gaan ja. zien of de mensen erop Mooi. willen reageren. Oké, okay, dan een oproep doen. Okay. Niet van het lente weer, hè? Gaan we door? Oké. Heel erg bedankt. bedankt. Minuten van Onshallah. Ja, vijf minuten. Uh, nou, de vijf minuten worden iets minder heftig dan wat u nu hoort. Uh, ik heb eigenlijk weinig, te me weinig nieuws te melden, dus uh, ik wilde eigenlijk voorstellen om naar een nummer te luisteren. En dat is van de band Evanescence. En het nummer heet My Immortal. En uh, vooral even kennis maken met de prachtige stem van. Amy Lee rustig voor jou doen. Ja, hè? Goh. Normaal vliegen de splinters hier uit de ramen vandaan, maar... Uh, dat... Nee, nee, nee. Ik had een, een, een, een rustige bui vandaag. Oh, je God, hebt he? vandaag een rustige bui? Ja. Oh. Nou, oké. Okay. Evanescence heet de band en het liedje heet My Immortal. Nou, liedje. Het stuk heet. Ja. ja, Ja. dat moet je wel zo noemen, natuurlijk. anders klopt het niet. Ja. Uh, deze hadden we net afgebroken dus en ik had hem helemaal beloofd dus dan doen we dat nog eventjes hè uh. is Coldplay in Magic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 Vanmiddag presenteert filmclub vanavond is dat. Presenteert filmclub Simon van Holm. De film Parkland. Deze film gaat over de aanslag op president John F. Kennedy. En deze aanslag, zoals ze allemaal weten, choqueerde de wereld en liet zijn sporen overal achter. Vanavond dus om half acht in het circus Zandvoort. En tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. Ook vandaag is het weer aangenaam lenteweer met wat wolkenvelden en flinke perioden met zon. Er kan lokaal een buit tot ontwikkeling komen waarbij onweer niet uitgesloten is. Maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak uit het zuidoosten en de temperatuur loopt op naar ruim 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en bij uw zwakke tot matige naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 11 En morgen meer weer en meer nieuws. Let's go. 64. nummer dat voor het eerst te zien en te horen was tijdens de eerste wereldwijde satellietuitzending. En de Engelse bijdrage, dat was dit nummer van de Beatles. We zag ze aan het werk tijdens de opname. Nou ja, die opname was al lang klaar hoor. Het zag er leuk uit, in ieder geval. Grote kerst erbij. En uh, heel veel vrienden van de heren waren ook in de studio aanwezig. Zoals bijvoorbeeld Adamo liep daarom. De Rolling Stones liepen er ook. En nog veel meer mensen allemaal met borden met in vier talen erop. All you need is love. En dat stond er dan op in het Engels, in het Duits, in het Frans. En nog een taal, Dat ben ik even uit. Uh, het zou wel Italiaans geweest zijn of zo. En het werd natuurlijk, zoals gebruikelijk, een gigantische hit. Met op de B-kant het wat absurde Baby or a Rich Man. Zo, nou, dat waren de Beatles dan gezellig. En uh, Bart van der Meer is binnen, die zegt... ook oh, gelijk kom uh, binnen en gelijk goede muziek. Ja, natuurlijk. Maar ja, het gast altijd natuurlijk op een nette manier verwelkomen. Uh, Dit is Survivor and the Eye of the Tiger. Het oog van de tijger. Dat weet ik niet zeker. Ik kwam het niet uit de film, ja, hè? Ja, de film Rocky, volgens mij. Ja, dan, een, een, van de, een van die Rocky-films zat ik in, de ik. Ja. En wat leuk met de want als ik een ingespeeld in nummer 8? Nou, die gitarist had zo'n zo loopapparaatje. Daar moest je dan gelijk mee blijven. Dat was best lastig. Want dat dingetje, ding, ding, ding, ding, dat stond dan in een loop. Ja. En dan moest je daar gelijk mee blijven. Nou, lastig allemaal hoor. Dat was allemaal vreselijk lastig. Ja, vind ik wel. of The picture has a mustache You coming to me with that soulful look on your face Come in looking like you never I'm feeling a wonderland Many fantastic colors makes me feel so good You got that pure feel Such good responses Got that rainbow feel But the rainbow has a fear Toen de tijd was dat de B-kant uh, van het prachtige werkje Anyone for Tennis. wat we begin van het uh, was eerste nummer draaiden. En Bart Vermeer zei, ja, de achterkant van het nummer heet de Swabber. Ik zei, nou, oké, okay, dan gaan we even swabberen. Ik kan onze schelen. Zo zijn we gewoon, gewoon even swabberen. Dus uh, ja, het is een beetje een dubbele dag vandaag. Hè? Al twee keer uh, Jacqueline Goofax, en dan weer twee keer de cream. Maar goed, maakt het allemaal uit. Jongens, we gaan even, uh, everybody, we gaan even stoned worden. Vind ik, ja, vind je goed? Laat jij eventjes die dingen rondgaan, dan gaan we even denken. Ja, even stond voor. Um. They were ...dat er minder de tijd ook niet in dank werd afgenomen. Maar het gebeurde in die tijd wel meer. Toch wel een revolutionaire ta tijd, hè? Nee. Dat er gewoon nog platen afgekeurd werden. Die werden dan gewoon niet gedraaid. Omdat er iets in de tekst was wat uh, niet aanstond. De Stones hebben dat onder andere in Amerika ook gehad... ...met uh, Let's Spend the Night Together. Dat werd daar uh, aangekondigd als Let's Spend Some Time Together. Want uh, The Night Spender, dat kon in Amerika toen nog niet... En de Beatles hebben daar ook mee te maken gehad. Zelfs nummers van Sergeant Pepper die geboycott werden. Dat was om te beginnen Lucy in the Sky with Diamonds. Vanwege de initiale LSD. En later ook nog Day in the Life. Want dat zou ook verbindenis hebben met drugs en aanverwante artikelen. Nou, gelukkig is dat allemaal veranderd. Tegenwoordig kunnen we gewoon lekker alles draaien. Dat is leuk. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray! Hey Sugar, tell them who we are. Dr. Hook well, we in the medicine show. Singers, we got golden fingers. we go. like We sing about beauty and we sing about truth at a show right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known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 Cover, Wanna buy five copies for our mother. Stop. Gonna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Hey, I don't know rock and roll. Oh, that's beautiful. We got a lot of little teenage blue eyed groovies who do anything we say. Genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh -huh cover? Dr. Hook en the Madison Show. Gekke plaat hoor. On the cover of the Rolling Stone. Het komt van een album, album waar ook Sylvia's mother op staat onder Ja, en ik uh, ga de stoel weer uh, leegmaken voor uh, mijn grote collega Bart van der Meer, dames en heren, die zometeen. Nou, uh, well, we moeten snel zijn, want dat uh, er lekker op. Uh, zometeen lekker uh, Muziek Boulevard live met Bart. En uh, wij gaan ertussenuit. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Uh, met een vrijdag aflevering van CFM. Ja. Dag!